Annette Schut met het NOS Journaal. Een medewerker van de Margeaussee is op Curaçao omgekomen bij een gewapende woningoverval. Dat meldt de Koninklijke Margeaussee op X. De organisatie zegt geschokt en verdrietig te zijn. Een woordvoerder van de Margeaussee zegt tegen het ANP dat de medewerker op Curaçao werkte. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. In Afghanistan zijn zeker twintig mensen verdronken. Ze zaten op een veerpont die een rivier overstak en zonk. Vijf lichamen zijn inmiddels geborgen. Een man, een vrouw, twee jongens en een meisje. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar de lichamen van de andere opvarenden. Er zouden 25 mensen op de veerpont hebben gezeten. Vijf mensen zouden in veiligheid zijn gebracht. Hoe de boot kon zinken is nog niet bekend. De ontsnapte Bonobo uit het Ouhans Dierenpark in Renen is weer terecht. Hij zit weer in zijn verblijf en volgens de dierentuin gaat het goed met hem. Eerder vandaag ontsnapte de jonge aap uit het buitenverblijf in de dierentuin... waarna hij net buiten de dierentuin in een boom klom. Daar werd hij door medewerkers verdoofd en weer teruggebracht. Ondanks de ontsnapping bleef de dierentuin open voor bezoekers. In Voorschoten is vanochtend vroeger man van 22 doodgestoken. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen. Volgens de politie woonde de man uit Voorschoten niet in het huis waar hij werd gevonden. Kort na het incident werd in Leiden een man aangehouden als verdachte. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Volgens de politie kon de man na een lange worsteling en met behulp van medicatie uiteindelijk worden overmeesterd. Waarom de man het op het slachtoffer in Voorschoten gemunt had, is niet bekend. Het weer, veel bewolking en in het zuidoosten lokaal nog een enkele bui. Verder overwegend droog en vooral vanavond ook wat zon. Het is 15 tot 22 graden. Morgen meer zon en overal droog dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Onder. door jou voel ik me vogelvrij, ja jij, ik kijk je heel diep in je ogen, verzamel al mijn moed en schrapen heel. er is iets wat ik je moet zeggen, oh.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 Het heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ik met jou Je keek me aan en stond te blozen Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd Dat was voor jou wel even wennen want je gevoel was platgelegd. Oh, oh. Je was voorheen nog veel bedrogen. Je pas ging er met een vriendin van nood. Maar ik beloof je, het wordt anders met het mij. Ik, ik wil je graag verwelk, mag jij wel aan hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven, een verre reis naar het geluk. Die reis voor avonturen, mag van mij hierduren, zolang je maar naast mij blijft staan. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen, wil ik met jou. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen, wil ik met jou. in ons goed, Ja, het we goed Het hebben goed kruid? Zing hem, hè? We hebben we kruid? Zing hem, zing hem, zing Misschien wat gemeen.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 Staan. Jij geeft mij hart weer duizend kleuren Ik laat alles maar gebeuren Want mijn grootste geluk ben jij Dit is ZFM Had. Waarom hebben wij nooit iets gehad? Ik ken je al jaren, jouw blik, je gebaren, die doen me wat. Vind ik bij jou mijn geluk, want bij mij liep het veel te vaak stuk. Maar niet te lang treuren, die dingen gebeuren, dat doet me wat. Zo graag dicht bij mij. Is het wachten voor ons dan voor?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 De tijd weer dansen Kijk eens naar de squad, saying oh my god. Wie zijn die guys met die drop? Yeah, oh my god. Gaan nu een kijken naar de squad, saying oh my god. Wie zijn die guys met die drop? Ja, jong check op ze plek tot de ochtend. Oh, Niet gek, doe je dans de tochten. Jouw r is bekend, meest bezochte. Zo vies, net een boer voor de kosten. Heel fris in de wit, laat het flapperen. Wild beest in de bek, laat het klapperen. Best juicy voor vlees, maak het sappiger. Woah, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes en mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goedkoop Je vrouwtje wil bij mij, want ze ziet hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben nooit van die esten Joggen voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lesten Oh my god Gewoon bitches kijken naar de squad my yeah. Oh my god Wie zijn die kruis met die drop? Oh my god I'm the just cooking at a squad, saying oh my god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 Less in the healer, fine wine shit, that is on my mind Oh my god, honey britches cuckin' at the squad saying oh my god, peace and the guys met the drop, yeah Oh my god, honey britches cuckin' at the squad saying oh my god, peace and the guys met the drop, yeah In te dalen, beginnende verhalen, oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we opdrinken, de nacht is niet van korte duur. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen, gooi alles van je af, zonder een pardon. Die warme dagen om stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. Hete temperaturen tot in de late uren. je alles van jacht. Zonder een pardon, al die schoenen Nachten, en ik was weer even wachten, nu is die tijd weer hier, samen in de zomerschoenen. 106. 106,9 Zie er me haces falta, ando buscando consejos pa que vuelvas a mi Waar is de liefde gebleven, het heeft ons niet mee gezeten. Ik zou het willen vergeten, ook oh, al kan dat niet? Dime que hacer, que el tiempo se nos va Ja, no lo pienses mas, Vivamos el momento Aan de andere kant. Ik ga de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 Te quiero mi foto y mi biografía. Yo me puse loco, vi te perdí Pero la lección te juro que aprendí Ik sta voor je klaar, 24-7 Alles wat ik heb, zal ik aan je geven Si quiere la luna voy en cohete Si quiere veníte, billete Het maakt mij niet uit dat zij Zien dat we wat van plan zijn Oh, laat de nacht maar lang zijn Want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 Dat ik wil bewaren. Ik kom hier zo vaak dat ik alles kan dromen. Het begint bij het begin, waar ik jou zo bemin en belofte van wat ging komen.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 to him for all.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 Vertellen. Ze zeggen telkens weer dat het wel wendt, maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer en meer Ik mis je nu steeds meer en meer Gedaan. Ik was mezelf kwijtgeraakt, als uit de nachtmerrie ik ontwaakt, dan schouw ik nu, wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt.